Mijn naam is Keiner en ik spreek namens de VEB. Uh, zoals eerder aangegeven is de VEB uh, eigenlijk heel positief... ...zowel over de bereikte resultaten en uh, optimistisch over de geformuleerde strategie. Uh, ik ben toch wat kritischer over, een, uh, over de rol van meneer Dahan op vandaag. Uh, er was natuurlijk wat zure uh, saus over deze hele positieve mogelijke vergadering... ...vanwege allerlei kritische kanttekeningen vanuit uh, de vakbonden. Ik kan moeilijk beoordelen of ze gelijk hebben of niet... Wat ik wel kan beoordelen, dat juist een van de vaardigheden van meneer De Haan op het gebied van communicatie en werkgelegenheidsonderwerpen, dat, dat soms wat onhandig werd gepareerd. En volgens mij ook helemaal niet, niet nodig. Meneer De Haan is uh, zeer intelligent, zeer ervaren en moet in staat zijn uh, kritische vragen en goede banen te geleiden. En op zijn minst uh, wil ik toevoegen dat het antwoord richting de, de eerste vertegenwoordiger van uh, VBDO of Duurzaam Ondernemen, niet gepast was. En dat is een principieel punt van de VEB, omdat dit de vergadering is waar u verantwoording aflegt aan de aandeelhouders en niet omgekeerd. Ik vind dat een principieel punt. Uh, dank dank, dank. u. Uh, mag ik even reageren? Uh, allereerst, ten aanzien van de wat snelle reactie op de heer van WBDO, mijn excuus. Heb ik misschien wat te snel uh, gereageerd. Daar zijn. Tweede, ik vraag uw begrip voor het feit dat dit de derde jaar is dat wij de hele, de hele opvoering hebben. Ja? Drie, ik heb twintig jaar in Amerika gewerkt. Uh, dus wat meneer Van der Be eerder wat eerder werd gezegd door Lodewijk over... Er zijn verschillende communicatieprocessen, verschillende communicatiemanieren... ...verschillende relatiemodellen. Nou, ik, ik weet het een en ander van wat, hoe het in Amerika gebeurt. Ik neem aan dat u ook allemaal intelligent bent... ...en dat u donders goed weet dat er altijd een strijd is... ...in het aan een kant opdringen van de union... ...en aan de andere kant van management, als het even kan, voorkomen. Dat is gewoon onderdeel van, van het spel... In Amerika. U moet ook allemaal weten dat voor een bedrijf als Ahold of voor een bedrijf in de retailwereld uh, heel wat uitmaakt of die werkt onder een contract uh, met vakbonden ten aanzien van het personeel of niet. Wanneer u dat gaat meten in het niveau van de kosten die in een bedrijf uh, als de onze wordt gemaakt. De opbrengst is hetzelfde voor iedereen. Je kunt niet je prijs zomaar vrij. Die opbrengst is hetzelfde. Dus wat aan de kosten gebeurt, dat is direct een onderscheid tussen een bedrijf en het andere. Er zijn bedrijven die ons het leven heel erg zuur maken. Met name de grote woonmarkt. Die geen vakbond nergens in heel Amerika heeft. En ik zou bijna zeggen, gegeven wat u vandaag gehoord hebt, want we hebben 270 Duizend mensen bij elkaar, we hebben 70.000 die bij een vakbond uh, horen. Dus we zijn echt, waar dat dan gaat, is redelijk uh, uh, mee. Maar dat de vakbonden waarschijnlijk beter hun tijd kunnen benutten om te trachten. Uh, ander bedrijf met name van Walmart uh, uh, onder druk, of wat dat maar moet zijn. Dus, dus ik geef mijn reactie op basis van mijn beleving in deze materie in Amerika. Maar ik zeg nogmaals dat ik even van tijd tot tijd overreageer. Dat geef ik van harte toe en ik zeg: die meneer krijgt mijn excuus. Ja? Ja. Complimenten is een teken van grootheid en karakter om ook je fouten te herkennen. Dan Dank u wel. Spanje andere vraag is, u legt er nou net uit hoe, hoe, hoe, de, hoe, hoe de vakbond in Amerika werkt, waarom stelt u die niet als eerste, als de, als de eerste Amerikaan erover begint, waarom legt u dan niet uit aan de vergadering van jongens, zo en zo werkt het in Amerika en dat en dat is de structuur. En mijn derde opmerking is, waarom speelt u dit niet door naar uw CFO voor, voor, voor, voor USA en Amerika als CQ platform waar, waar dan het het, het, het adres is en niet dat u, dat u zegt ja ik moet hier al drie jaar over zitten. Kunt u dan niet zeggen volgend jaar tegen uw uh, Amerika vertegenwoordiger van ja joh dat probleem moet jij oplossen. Uh, microfoon nummer 1. En een. u kunt u stemmen en ik kunt u allemaal tegenstemmen. Microfoon nummer 1. Ik moet u danken mevrouw voor het feit dat u elk jaar opnieuw Degene ben die ervoor zorgt dat we allemaal met een zingen hart weg naar huis gaan. Mag ik even wat zeggen? Ik vind toch dat er iets respectvol gesproken mag worden over de mensen die uit Amerika gekomen zijn om hun zorgen te uiten. En dat er niet gezegd moet worden, u had niet die, reis, die reis niet hoeven maken. Het was terecht dat ze hier zijn gekomen. Goed. Waar bent u allemaal? Misschien kunt u allemaal gaan staan. We hopen dat we de volgende keer de gelegenheid krijgen om u beter te leren kennen en u te trakteren op een diner. Het was geen sinds onze bedoeling om onaardig tegen u te zijn. En dat menen we niet persoonlijk. Maar het waren dingen die gewoon gezegd moesten worden aan beide kanten. En ja, naast het onderwerp wat we besproken hebben wil ik toch wel zeggen dat u zeer welkom bent in dit land. En dan hoop ik u de volgende keer weer te zien.